Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25ste boeker krijgt een gratis verblijf.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 The day That lights the way I'd find you, I'd be so kind, you'd want to stay, I know you'd stay.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 De politie zet de komende tijd meer financieel deskundigen in om crimineel geld op te sporen. Komend twee jaar worden honderd zij-instromers, waaronder accountants en bedrijfseconomen, klaargestoomd voor hun werk bij de politie. Ze worden ingezet bij fraudezaken en het onderzoek naar witwaspraktijken. De uitbreiding is het gevolg van een succesvolle proef vorig jaar. Daarbij werd ruim acht keer zoveel crimineel geld opgespoord als in 2008. Het Amerikaanse moederbedrijf Merck van MSD in Os wil ook nog een deel van het productiebedrijf verkopen. Het gaat om het voormalige Dio Sint. Bij het deel dat in de etalage zou staan werken ruim 1300 mensen. Een paar weken geleden werd al bekend dat Merck wil snijden bij MSD in Os. Daardoor staan bijna 2200 banen op de tocht. De officieel oudste vrouw van Tokio blijkt al decennia spoorloos. De vrouw van 113 stond ingeschreven bij haar bejaarde dochter. Toen ambtenaren kwamen controleren zei de dochter dat ze haar moeder al sinds de jaren 80 niet meer had gezien. De Japanse autoriteiten zijn bezig alle 40.000 geregistreerde 100-plussers op te sporen. Ze doen dat omdat onlangs bleek dat een man die 111 zou zijn al 30 jaar dood was. Zijn familie deed waarschijnlijk of hij nog leefde om zijn pensioen op te strijken naar Alberto Contador rijdt komend seizoen voor de ploeg van Björn Ries. De Spanjaard heeft een twee jaar contract getekend bij de Deense wielerploeg, die volgend jaar onder de sponsornaam Soengard zal rijden. Contador was de afgelopen jaren in dienst bij Astana. Het weer, veel ruimte voor de zon, maar ook stapelwolken en hier en in...